4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Artsen- en patiëntenorganisaties reageren positief op een oproep van minister Schippers. Ze vragen partijen in de zorg om voorstellen te doen voor bezuinigingen op de basisverzekering. We pakken de handschoen op, zeggen zowel de Artsenfederatie KNMG als de patiëntenorganisatie NCFP. Zorgverzekeraars Nederland reageert afhoudend omdat het vindt dat de verantwoordelijkheid bij de overheid ligt. Schippers moet anderhalf miljard bezuinigen op de basisverzekering. Ze ergert zich aan het gebrek aan medewerking bij de betrokken partijen. Elke keer als het college voor zorgverzekeringen voorstellen doet, ontploft de wereld, zei Schippers in Buitenhof. Ze geeft de partijen een half jaar om aan te geven wat er volgens hen uit het pakket kan.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 De partijen moeten er uiterlijk woensdag uit zijn... want dan praat de Tweede Kamer verder over de plannen. Het kabinet heeft de steun van het CDA nodig... om de plannen door de Eerste Kamer te krijgen. Voetbal dan. FC Utrecht heeft thuis met 3-0 verloren van NEC. De club uit Nijmegen kwam al naar een kwartier op voorsprong... door een doelpunt van Platje. In de 85e minuut scoorde Falkenburg... en in blessuretijd maakte Boymans er 3-0 van.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 Goedemiddag, 3 minuten over 4. Het rondje langs de velden beginnen wij in Rotterdam. Fijn hoor, daar zet Andy. Want er is gescoord. De nieuwe stand is 2-1 voor Feyenoord. Een uh, doelpunt uh, gemaakt door Jordi Klaasie. Daarvoor had Schaken al uh, eigenlijk de bal in het lege doel moeten tikken. Maar zijn inzet was te zacht nadat die keeper Esteban had gepasseerd. En kon Rijnen de bal nog van de doellijn halen. Maar daarna, de, eigenlijk daarop volgende aanval, was het meteen raak via Jordi Klaasie. Feyenoord leidt met 2-1. En uh, AZ moet uitkijken dat ze niet overlopen worden. Feyenoord is weer op voorsprong. Hoe is het in Amsterdam, Bas? Ajax bijna op voorsprong. Tot twee, drie keer toe. Maar bijna telt niet. 14 minuten voor tijd is het nog altijd 1-1. Paniek met de hoofdletter P achterin bij Roda. Dat blij is dat het zonder kleerschuren door de afgelopen minuten is gekomen. Vier hoekschoppen van Ajax in korte tijd. Ballen als een soort schiettent op het doel van Courto afgevuurd. Maar telkens staat er van Roda 1 in de weg. Roda zou willen dat Geusebjuk nu fluit voor het einde. Maar dat gaat hij niet doen. jaar 80 en aan Pride. Ajax, Roda, Bas Ticheler. Nog altijd 1-1. En uh, voor het nieuws, dat had ik eigenlijk nog niet verteld... verlieten we u met die blessure van Nemet. Die is inderdaad uh, flink gebaseerd geraakt, herhaling gezien. En ik vrees dat hij een probleem met de enkelbanden heeft. Die is op een brancard naar, het, uh, naar de kant gebracht. En de beulen is hem komen vervangen. In de tussentijd heeft Courto, de Poolse keeper van Roda... geel gekregen wegens tijdrekken. Dat staat er ook aan te komen. Inmiddels zijn er 80 minuten gespeeld in deze wedstrijd. en staat er dus 1-1. Dan heeft Lukoki de bal voor Ajax. Bal voor het doel. Weggekomen door Danilo. Makkelijk voor de voeten van Blind. Het zal toch niet? Blind? Nee, want dit keer laat hij de bal liggen voor Jong. Korte combinatie. Het wordt doorzien door Tamata. Je kan ook zeggen de combinatie die op 16 meter van het doel van Roda plaatsvindt... is net niet goed genoeg. Daar ontbreekt de finesse zodat Roda de kans krijgt om daar de bal weg te trappen. Roda loopt nog verder dan in het begin van deze wedstrijd achteruit. De boer loopt nu vooruit, want komt zijn uh, bankje af... om even wat aanwijzingen te geven aan de mensen die nog bij hem in de buurt staan. Dat zijn er niet zoveel, want hij staat relatief ver nu van zijn aanvallers af. Al de wereld gaat maar weer eens lopen met de bal. En staat nu ook alweer te kijken, waar kan ik eigenlijk naartoe? Sigtorsson, Eriksen, dat is een aardige combinatie. Eriksen dreigt om te schieten. Moet de bal meegeven aan zijn jonge landgenoot Fischer... Die moet zeggen zijn nog jongere landgenoot Fischer, want ook Erik is pas 20. Maar dat doet hij niet en hij wil schieten. Dat duurt dan weer zo lang dat Roda ook dat alweer had zien aankomen. Maar dan komt Ajax alweer via opnieuw al de wereld. 30 meter van het doel. De paas naar Siem de Jong. Balverlies. Roda neemt over. Counterkans? Nee, want Ramzi wordt door Lukoki aangetikt. En dat levert dan de Limburgers een vrije schop op. 1-1 na 81 minuten in Amsterdam. In Rotterdam is het 2-1 voor Feyenoord. Feyenoord leidt wat wissels gezien. Ruud Vormen gekomen. Lex Immers eraf. Immers die nog een enorme kans kreeg. Overigens nog even terugkomend op de rode kaart van Nick Viergever. Ik kan het billen hoor. De rode kaart vol op de enkel van Immers kwam hij in. Hij was te laat. Vrije trap voor Feyenoord is genomen. Feyenoord veel sterker nu dan AZ. 11 tegen 10 en ook nog 2-1 voor met balbezit voor Klaasie. De maker van het tweede doelpunt van Feyenoord. Hij loopt zich even... Vrij draait zich vrij en speelt de bal dan naar Martens Indy. Martens Indy zoekt in de diepte eh, naar eh, Vilena. Die wordt niet gevonden omdat Rijnen eh, sterker is in de lucht. Wordt er overgenomen door eh, Willy Overtoom. Nog heel weinig van gezien in deze wedstrijd. Eh, gaat het eh, naar de linkerkant eh, voor eh, AZ. Maar de paas is niet goed. De paas van de ingevallen, Steven Berghuis. bal eh, gaat wel over de zijlijn via een Feyenoordbeen. En dus mag, Berghuis, of mag AZ gaan eh, gooien. Heeft dat gedaan via Overtoom. Gaat de bal naar voren. Maher helemaal terug naar Gorter. Oh, oh, oh, die levert hem zomaar in bij Pelle. En nu is het 3 tegen drie. Pelle gaat lopen met de bal. Aan de linkerkant loopt schaken. Maar die wordt niet aangespeeld. En dan raakt Feyenoord de bal kwijt. Maar AZ speelt heel, heel matig in deze tweede helft. En moet echt uitkijken dat het verschil niet veel, veel groter gaat worden. Het is nog maar 2-1 in het voordeel van de Rotterdammers. En nog even een leuk feitje. Feyenoord heeft in de eredivisie 3996 doelpunten gemaakt. En staat er dus nog 2-2. Kort voor de 4000ste. Misschien dat hij wel vanmiddag gaat vallen. Vooralsnog staat het nog altijd 2-1 bij Feyenoord tegen AZ. En dan bent u weer terug in Amsterdam bij Ajax-Roda. 83 minuten gespeeld, nog altijd een 1-1 stand. En de 12e hoekschop van Ajax gaat eraan komen. Na een soort half stiefje van al de wereld. dat de Koeter onder de lat vandaan werd getikt. Hoekschopverhouding 12-0. Balbezit 64% voor Ajax. Doelpogingenverhouding 25-3. Het zijn cijfers die eigenlijk niet passen bij de tussenstand. Maar die 1-1 is er nog wel. hoekschop opgenomen. Gaat richting de eerste paal, wordt weggekopt. Moet dan eigenlijk worden verlengd nu. Dat kost Roda veel moeite via Bonifacia. Ajax neemt er even over, maar daar begrijpen ze elkaar eigenlijk ook even niet. Zoals dat vaker het geval is geweest. Dit keer zijn de Fischer en Blind, de boosdoelers. Dan gaat de bal over de zijlijn. Roda gaat nog maar een keer wisselen. Dat zal de derde keer. En dus de laatste worden. Hubberts gaat naar de kant. En Malky komt dat toch nog even in het veld. Ja, nou kun je zeggen die is niet fit en niet fris. En die kan geen hele wedstrijd aan. Maar je brengt toch tien goals. In de stopminuten even in het elftal en de verdedigers van Ajax denk ik hebben toch liever met Guus Hupperts te maken na 84 minuten dan met de topscorer van Roda JC die dus toch nog even binnen de lijnen komt, nog een klopje op de schouder krijgt van de man die eruit gaat, Hupperts, die op zijn beurt dan weer wordt gefeliciteerd door Ruud Brood en alle anderen op de bank van Roda. En Malki in het veld. 84 minuten onderweg. Roda gaat de ingooi nemen, want daar waren we gebleven. Die verspelen ze eigenlijk vrij snel weer aan Ajax. Dat over wil nemen. Siegthorston krijgt de bal niet onder controle. Schöne wel. Maar moet hem terugspelen naar Alderwereld. Die staat in de middencirkel. Loopt weer. Die krijgt wel telkens de ruimte om te lopen. De Beulen heeft dat nu wel in de gaten en loopt wat mee. Dan moet de bal terug naar Van Rijn. Van Rijn speelt de bal eigenlijk naar Schöne, die dat niet had verwacht. Die moet dan wat schrikken en terugspelen naar Vermeer. En zo houdt Ajax wel de bal, maar doet het dat wat stroperig. 84,5 minuut. 1-1. Nog altijd in de arena bij Ajax Roda. Een minuutje minder gespeeld in de Kuip bij Feyenoord tegen AZ 2-1. De voorsprong voor Feyenoord. Hoekschop voor Feyenoord. Waar Ruud Vormer zich voor gaat melden. Overigens zeven rode kaarten dit seizoen al voor AZ. Dat is een nieuw negatief clubrecord. En de uh, zeven kaarten die we vandaag hebben is al uh, bijna net zoveel... als in de wedstrijd in Alkmaar eerder dit seizoen. Gewonnen door Feyenoord met 2-0. Onder andere toen ook nog een rode kaart uh, voor Marcellus. De hoekschop is genomen. Komt uh, terecht bij Klaasie. Klaasie, mooie bal. In het strafschopgebied probeert Pelle het wel heel erg mooi te doen. Dat lukt dus niet. En uh, wordt de bal opgevangen door Boetius. Oh, op de paal, Jongen, jongen, jonge, wat een knal weer zit Van die jongeling. Het is uh, uh, mooi om uh, naar te kijken hoor. Zoals uh, Feyenoord uh, uh, voetbalt. Uh, nu gaat de bal wel over de zijlijn. Komt Boetius nog even uh, verhaal halen bij de scheidsrechter. Maar die jongen, wat een talent, zeg. Hij is uh, in zijn openingswedstrijd voor Feyenoord. Was hij ook al zo geweldig goed. En nu vanavond, uh, vanmiddag. Is een van de betere mensen bij Feyenoord. Niet alleen omdat hij scoorde, maar is altijd aanspeelbaar. Nu een overtreding van Hendriksen. Gaat er een kaart komen? Het zou er zoveel zijn. Nee, die komt niet. Wel een vrije trap voor Feyenoord. Nog een uh, 5,5 minuut te gaan in de Kuip. Feyenoord leidt nog altijd met 2-1 tegen AZ. Terug in de arena waar Ajax bijna op een 2-1 voorsprong komt. Maar nogmaals, bijna telt niet. Schöne nog in de naastoot schiet. Maar daar staan te veel tegenstanders in de weg. Sigtovson krijgt nadat eigenlijk Fischer een hele beste kans laat liggen. En de bal tegen de handen van Courto opschiet. Krijgt Sigtovson in de nastoot. Een kans die eigenlijk geen kans is. Want uit een onmogelijke hoek staat. De bal al draaiend op het doel. Wel van dichtbij. Maar echt bijna op de achterlijn. Nog tegen de paal of de lat schiet. Dat is eigenlijk al niet meer goed te zien. Die bal stuitert vervolgens weer het veld in. En dat is dan de tweede keer. Want Schöne deed het met het hoofd al in de eerste helft. Dat Ajax paal of lat raakt. En dat nog altijd 1-1 staat, kan Ajax zichzelf dus wel verwijten. Want ja, de kansen zijn er geweest, de mogelijkheden zijn er geweest. Het spel is niet altijd even goed en snel geweest, maar het heeft op dat vlak dus ook niet meegezeten. Maar ja, dat telt niet. Schöne heeft de bal, de klok gaat naar 87 minuten. 1-1 nog altijd de stand, heeft te veel tijd nodig. Balky, een van de invallers aan de rode kant zit ertussen. Die trapt de bal weer over de zijlijn Ajax mag gooien van Rijn. Met een ingooi die ver op de helft van de tegenstander staat. Zoals eigenlijk natuurlijk nu iedereen van Ajax op de helft van Roden staat. Gooit in zijn goede bal naar Eriksen. Die springt. springt gek genoeg onder de bal door. Die net voor hem stuitert. Dat is niet goed opgelet. Kan hem toch nog onder controle brengen. Geeft hem een al de wereld. Die wil schieten. Daar loopt dan een van de ploeggenoten Fischer in de weg. Komt de bal van de voeten van Eriksen. Het is daar zo druk dat er bijna geen ruimte meer is. Die wipt hem met strafschopgebied in. De bal komt perkerende post terug. Wordt opgevangen door Blind. Die krijgt een klein tikkie mee van Bonifacia. En dat levert dan Ajax nog een vrije schop op. Zo even bij een vergelijkbaar moment ging Mitchell Donald nog even hinderlijk voor de bal staan. Trapte die nog even weg. Dat leverde hem nog een gele kaart op. Dom. Extra dom omdat hij op scherp stond. En door de gele kaart de wedstrijd tegen AZ volgende week mist. Maar goed, dat doet er dan gek genoeg ook weer niet zoveel toe. Twee minuten nog te gaan in deze wedstrijd. 1-1 de stand. Ajax wil een goal. En Eriksen heeft plaatsgenomen achter de bal die op een meter of 30 van het doel ligt. Er komt een muur van Roda. 1, 2, 3 mensen erin. En alle andere spelers in dat strafschopgebied verspreid. Doelman Korto heeft de muur neergezet. Die zou dus goed moeten staan. Hij staat zelf recht in het doel, de keeper. Eriksen haalt nog maar eens diep adem. Bijuk zegt, de muur staat goed. Daar komt het fluitje, het mag. Wat heeft Eriksen in zijn hoofd en kan hij het ook uitvoeren? De bal gaat over de muur en wordt door Korto met een schitterende snoepduik uit de hoek gebokst. En dat levert dan een ingooi op voor Ajax aan de linkerkant van het veld. Maar nog altijd 1-1 met nog maar anderhalve minuut te gaan. Nog uh, drie minuten in de Kuip. Feyenoord staat met 2-1 voor. En als je naar het spel kijkt lijkt het alsof ze met een uh, noodoffensief bezig zijn. Een slotoffensief. Want Feyenoord is alleen maar bezig uh, om proberen die voorsprong uit te bouwen. AZ uh, komt uh, nergens. Nu dan wel balbezit voor Berghuis aan de linkerkant. Wordt meteen van de bal afgelopen. Wel een inboor voor AZ. Maar het is Feyenoord dat de klok slaat. Het is Feyenoord dat veel en veel sterker is dan AZ. Natuurlijk spelen ze met een man meer. Maar toch. En de beweging een minuutje of tien geleden van Boetius. Daar zullen de praatprogramma's het allemaal over hebben. Want het was zo'n hele mooie. En die Boetius is wat mij betreft de man van de wedstrijd. Balbezit natuurlijk voor Feyenoord. Gaat de bal de diepte in weer richting Boetius. Daar komt Marcellus en Esteban. Oh, oh, oh. Wat een drama is het achterin bij AZ af en toe. Want nu met heel veel moeite kan Esteban de bal wegwerken. Krijgt Eltidoor nog een klein fluitconcertje. Nog altijd naar aanleiding van wat ongeregeldheden met Matthijssen eerder in de wedstrijd. Maar Matthijssen heeft samen met de Vrije voor gezorgd dat de Amerikaan geen enkele kans heeft gekregen. staat 2-1 met nog een uh, luttele twee minuten te gaan in de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ bezit voor Ajax in de arena. In het duel met Roda waar het nog altijd 1-1 staat. De laatste minuut van de officiële speeltijd bijna verstreken is. En Ajax dus aangewezen lijkt op de extra tijd om de overwinning nog eens toe te trekken. Zou dat al lukken? Lukoki draait aan de zijkant. Wil contact met Sigurdsson. Dat lukt niet. De overname van Roda. Malki wil counteren maar verslikt zich in Schöne. Schöne die zo even heel lomp door Ramzi werd besprongen. Terwijl de extra tijd nu aangegeven wordt. Vijf minuten in de arena liefst. Dat is dan nog een soort lifeline voor Ajax. Maar het is een heel dun draadje waar het geluk van de ploeg uit Amsterdam vanmiddag aanhangt. Vijf minuten extra tijd in het duel met Roda waar het 1-1 is. Roda zal misschien heel stiekem ook nog wel eens denken aan 1999 toen de ploeg hier in de arena voor het laatste won. Toen in de laatste minuut was het met een vrije schop Mark Luipers die voor 2-1 zorgde in een seizoen waarin Roda drie keer van Ajax won uit en thuis en in de beker. Dat is uh, om niet licht te vergeten. Aan de linkerkant van het veld heeft Roda de bal via Malki die er hard in ingaat. Steun krijgt ook van de beulen, de twee invallers. Dan moet Tamata de bal een peer ervoor Dat doet hij. Al de wereld trapt hem weer de andere kant op maar levert in bij Ramzi. En zo mag Roda eigenlijk even ademhalen nu op de Amsterdamse helft. Maar loopt Ramzi daar. Ik denk dat hij op zijn 35e de lucht een beetje kwijt is. De bal onhandig over de zijlijn. En daar ontbreekt de controle en mag Ajax een ingooi gaan nemen. Maar van Rijn doet dat slordig. Gooit de bal zo over het hoofd van Tamata. En zo neemt Roda weer over. Malki aan de linkerkant van het veld. Houdt even in. Wil proberen om tijd te winnen. Dat lijkt me verstandig. Maar wordt dan door Lukoki van de bal gezet. En als dat gebeurt en de bal over de zijlijn is gegaan, blijkt Malki die het laatste hebben geraakt. En komt er een ingooi voor Ajax. Ingooi genomen. Het moet nu snel. Vindt ook het publiek dat lawaai gaat maken. Veel tijd is er niet meer. 1-1 is de stand. Ramzi 0-1 vlak voor rust. En Deli Blind met zijn eerste doelpunt uit zijn uh, loopbaan als betaald voetballer voor de gelijkmaker vlak na rust. Maar als het daarbij blijft zal hij daar ook maar gemengd tevreden over zijn. De klok inmiddels richting de 92 minuten. Vijf minuten extra tijd nogmaals. Als Lukoki aan de rechterkant van het veld probeert om uh, Tamata voorbij te lopen dat lukt niet. Omdat de verdediger van Roda rustig naar de bal blijft kijken en die over de zijlijn speelt. Ajax weer terug. Vermeer is nu een soort uh, oudspoetser geworden, een soort libero. Die staat halverwege zijn eigen helft waar hij aanspeelbaar is als dat nodig zou zijn geweest. Maar dat blijkt niet het geval. Want de bal van Van Rijn gaat breed naar Moissande. Maar Ajax heeft moeite om in de buurt van dat strafhoekje te komen. Nu wel met een diepe bal. Sigtorsson legt hem eigenlijk klaar voor al de wereld. Maar die schiet veel te gehaast van 20 meter. En die bal gaat ruim over het doel van Courto. Nog een minuut of 2,5-3 in de arena. En nog altijd 1-1. Ook bij Feyenoord tegen AZ nog twee minuten te gaan. Balbezit voor Boëtius. Feyenoord leidt met 2-1 en lijkt grote winnaar te worden. Van, uh, uh, die is ook buitenspel. Wordt niet gegeven aan Pelle. Hij uh, lijkt grote winnaar te worden. Maar Boëtius schiet de bal over het doel. En langs het doel van Esteban. Want 2-1 voorsprong. En als je ziet dat PSV punten heeft laten liggen. En ook Ajax punten lijkt te laten liggen in Amsterdam. Dan is Feyenoord met een overwinning in de moeilijke wedstrijd altijd tegen AZ toch de grote winnaar. Nog één keer gaat Ajax. Uh, AZ komen, een lange bal naar voren richting El uh, Tidor, Maar El Tidor kan weinig doen, wordt nu ook goed verdedigd. En uh, kan er langskomen? Nee. Want uh, met uh, Bruno Martens Indy en uh, met uh, Joris Matthijssen leek het uh, opgelost te worden. Maar het geeft nog een vrije trap voor AZ in de slotminuut van deze wedstrijd. Een uh, mooie plek voor AZ om een vrije trap te nemen. Nog even snel naar Bas. Ja, want uh, ook hier de slotfase. Het is uh, spannend op de verschillende velden. Amsterdam, daar is het 1-1 bij Ajax. Roda, Blinde Ramsi maakte de goals. Roda heeft uh, de bal met een vrij schop op de Ajax-helft. En wil nu via Malki proberen gevaarlijk te worden in het strafgebied van Ajax. Dat lukt niet, omdat Malki de bal niet onder controle krijgt. Ajax wil er nu snel uitkomen, maar er wordt goed druk gezet door Tamata. Die is een tegenstander van Rijn helemaal opjaagt. En ervoor zorgt dat Ajax in deze fase eigenlijk de eigen helft niet eens lekker afkomt. Ook de Beulen doet nu mee. En dat duurt het bij Ajax allemaal net te lang. Is het wat besluiteloos. Natuurlijk wil Ajax altijd proberen om dat voetballend op te lossen. Maar zo af en toe moet je ook gewoon de bal een peer naar voren geven. En hopen dat hij daar een keer goed valt voor de voeten van bijvoorbeeld de Jong of Sigtasol. Maar dat lijkt aan Dovermans oren gericht. Want Ajax doet dat niet. Ook nu weer als uh, Moisande probeert om over de grond Eriks aan te spelen. Dan komt de bal weer terug. Eriks er fel op de huid wordt gezeten. De klok inmiddels richting 94 minuten. Dat betekent nog nog een minuut over van de extra tijd. 1-1. Nog altijd de stand met de balbezit voor Ajax. Dat dan weer wel. Maar de voorzet vanaf de linkerkant, die van de voet van Eriksen vertrekt, komt niet aan in het strafschopgebied Roda verdedigt uit met een lange bal in de hoop dat Malki daar wat mee kan. Dat blijkt ook niet het geval. Dan neemt Ajax weer over en gaan we even snel weg uit Amsterdam om te kijken wat er allemaal in Rotterdam gebeurt. 3-1 voor Feyenoord. Doelpunt te maken Vilena op aangeven van Boetius. En dat zegt genoeg over deze wedstrijd. Die jonkies die het weer doen. En Feyenoord wint met 3-1 van AZ. Het is groot feest in de Kuip. En hoe zit in Amsterdam. Nou, daar is voorlopig geen sprake van groot feest. Met nog maar 20 seconden die over zijn van de extra tijd heeft Ajax wel balbezit. Het staat 1-1. Maar is het balbezit de hoogte van de middenlijn en heeft mooi Moislander de bal. Nu kan je eigenlijk niks anders meer dan omhoog naar voren trappen. Dat wordt ook gedaan. Moeten worden doorgekopt. Dat lukt niet omdat de bal door uh, Danilo... Wordt weggekopt. Opnieuw dan door Van Rijn ingebracht. Dan moet Biemans de lucht in. Die kopt hem krachtig de andere kant op. En dan is het voorbij. En verspeelt Ajax. Dure punten zoals dat zo mooi heet. In het thuisduel tegen Roda. De... Doelpogingenverhouding, mooi woord, mocht u vanavond nog gaan scrabbelen, is op een niet mis te verstaande wijze uitgevallen in het voordeel van Ajax. We komen op 28-4, maar dat zegt niet zoveel. Als het scorebord na 95 minuten zegt, als de wedstrijd is afgelopen, 1-1. In Rotterdam ook zojuist afgelopen, Bas Nijhuis heeft voor het laatst gefloten 3-1. Feyenoord wint van AZ met de doelpuntenmakers Boetius 1-0. Toen nog Berens 1-1, Van AZ met 10 man te staan met de rode kaart voor viergever Klaas. 2-1, Filena 3-1. Een volkomen verdiende overwinning die veel hoger nog had kunnen uitpakken. Omdat AZ na het wegsturen van Viergever er niet meer aan te pas kwam. Feyenoord doet hele goede zaken. Pakt drie punten in de race om het, jawel, landskampioenschap van AZ. 3-1, de overwinning van Feyenoord tegen AZ. En Feyenoord komt daarmee dus met die 3-1 overwinning op 44 punten. Ajax pakt een punt thuis tegen Roda en komt ook op 44 punten. PSV heeft er dus 47. Ajax heeft er 44. Feyenoord heeft er 44. Het saldo is nog in het voordeel van de Amsterdammers. En Twente heeft er 42. En die gaan nog spelen zo direct bij Pek Zwolle. Dus die kunnen weer naar de tweede plaats komen op 45 punten. En onderaan een belangrijk punt voor de 15e plaats staan de Roda JC. Ze gaan nu naar 21 punten. Pek Zwolle heeft er 19, maar... Gaat dus nog spelen als nummer 16. En dan nog even de Jupiler League. Volendam tegen Telstar stond bij de rust 2-1. Het werd kort na de rust 3-1 door muren. Daarna 4-1 Tuip, 5-1 Tuip, 5-2 Kulan en 6-2 Tuip. Dat was ook de uitslag van Volendam tegen Telstar. Volendam blijft vierde in de Jupiler League met nu 35 punten uit 20 wedstrijden. 42, dat waren nog een singles. We zijn dat ook 50 jaar oud. Heatwave, Marta. En mensen uit die tijd zeggen, dan hebben de Vandellas ook meegezongen. En dat klopt. Vroeg in de middag eindigde FC Utrecht tegen NEC in 0-3. Dat is een ruime overwinning voor de ploeg van Alex Pastoor. Het werd 0-1 door Platje voor de rust. En na de rust 0-2 Valkenburg. En in de slotfase 0-3 Boymans. Boymans inderdaad, afkomstig van AZ. Hij scoorde wederom voor NEC. Hij sprak na de wedstrijd met Frank Wilaard. Ruud. Vorige week ingevallen tegen Vitesse, winnende goal gemaakt. Dan ben je onsterfelijk als je tegen Vitesse de winnende maakt. In ieder geval in Nijmegen. En dan kom je erin bij Utrecht en dan één opdracht meegekregen van de trainer, denk ik. Nou, niet alleen het doelpunt, maar dat zei hij wel. Maar uh, ik moest ook verdedigen mijn taak doen en uh, dat was mijn eerste taak. En dat is een mooie, inderdaad, uh, als eerst Valky scoort en daarna maak ik, ik de beslissende, de 3-0. Dus uh, ja, lekker gevoel. Het vingertje naar de goal, naar wie was dat? Uh, naar de bank te wil je? Ja, die was voor Erik inderdaad. Uh, nee, uh, we hebben een hele goede band samen. En, uh, ik weet hoe hij die goal voor mij, uh, hoe hij die gunt voor mij. Dus uh, dan is het wel leuk als je even contact hebt. Nou had je vorige week, zei je van... Ja, ik, ik vind het lekker hier te zijn in een andere omgeving dan, uh, dan Alkmaar. Dan zie ik je nu scoren en hoe, hoe je het beleeft allemaal. Ik dacht aan de term bevrijd. Klopt dat een beetje? Ja, dat klopt. Ik voel me heel bevrijd. Uh, je krijgt vertrouwen. Het voelt allemaal goed. Uh, ja, goede trainer, hele goede medespelers, goed team, goede staf. Uh, het is een hele warme club. Uh, ja, het is toch uh, meer naar het zuiden toe, wat misschien mij ook wat beter ligt. En ja, al met al uh, geeft het mij een heel goed gevoel. En uh, ik krijg ook meer minuten dan bij AZ. Dus ja, dat kan je ook wat meer laten zien natuurlijk. Dus uh, dat maakt het allemaal wat eenvoudiger, ja. Maar uh, is het dan met name het verschil, de warmte bij NEC en bij AZ? Is dat een verschil? Nou, ik denk dat het met name het gevoel wat je zelf hebt. En, uh, je voelt hier dat je echt welkom bent. En dat had ik op een gegeven moment uh, bij AZ niet meer zo. Uh, als je zo weinig speelt, dan, uh, ja, dan gaat het ook in je eigen vertrouwen knaren. En uh, ja, hier heb ik dat plezier weer teruggevonden, en het vertrouwen weer teruggevonden. En ja, dan kan het veel meer de spits doen, denk ik. En waarom was het. Is het, is het puur ook speeltijd dat het daar weg was? Ja, kijk, uh, je bent een voetballer. En uh, als je dan uh, alleen maar ingezet wordt als je, uh, je achter staat, dan is dat heel moeilijk. En hier uh, sta je 2-0 voor en uh, toch word je erin, erin gebracht. En ik ben dan niet de snelste spits, uh, maar toch krijg je het vertrouwen. En dan is het mooi als je dat ook kan belonen met twee goals. Ruud Boermans, in gesprek met Frank Wielaert. En op mijn Zwitserse klokje is het exact half vijf. Radio 1, het NOS-journaal.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 Ze werden vanochtend vermoord, aangetroffen in een appartement. De moorden zijn nog niet opgeheist en een motief is ook niet duidelijk. Maar ze vonden al plaats in een gebied waar de radicaal-islamitische terreurgroep Boko Haram geregeld aanslagen pleegt. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Daarvoor is hier Gerrit Hiemstra. Het is mooi winterweer. Droog, veel zon. En vanavond zakken de temperaturen al snel weer onder nul. En dat betekent dat het dan alweer glad kan worden. Vooral op binnenwegen. Vannacht kan, het in het zuiden, kan er in het zuiden wat sneeuw vallen, vooral in Zeeland en Zuid-Limburg. En verder blijft het droog. De temperatuur daalt naar min 1 in het zuidwesten tot min 5 in het oosten. Het blijft vannacht flink waaien. Lokale wegen kunnen glad zijn door bevriezing. Morgen schijnt de zon in het midden en noorden van het land. In het zuiden is het bewolkt. Daar kan het af en toe sneeuwen. En dit komt door een lage drukgebied dat over Noord-Frankrijk naar de Alpen trekt. In de middag komt ook in het zuiden de zon tevoorschijn... En de temperatuur die komt uit rond het vriespunt, staat wel een matige tot vrij krachtige oostenwind waardoor het koud aanvoelt. Namorgen blijft het vrij koud winterweer met s'nachts lichte tot matige vorst en overdag 1 of 2 graden boven nul. Tegen het eind van de week wordt het wat zachter. De kans op sneeuw neemt dan weer toe. Het is uh, Nederlandse tijd drie minuten over half vijf. We zijn begonnen in Zwolle, want het ligt ook in Nederland. Pek Zwolle, FC Twente, Filip Koken. Maar we zijn daar nog maar nauwelijks een, een minuutje onderweg. En uh, Zwolle is in de aanval. En probeert die aanval op te zetten via Mokhtar. En de bal wordt dan uiteindelijk in het centrum van de verdediging weggehaald door Douglas. Hij staat er nog altijd, Douglas. Voor de rest heeft uh, McLaren het team behoorlijk moeten omgooien. Er waren twee schorsingen: namelijk van uh, Brama en van Bengtson. Breukens is gepasseerd en Bullekin is gepasseerd. Rosales zien we daardoor in de basis. Jansen ook. en Braafheid staat nu in het centrum van de verdediging naast Douglas. En dus weet Wischerof die weer op de bank heeft moeten plaatsnemen. Dat er voorlopig helemaal geen toekomst meer is voor hem hier bij deze club onder McLaren. En voorin is er altijd een punt wie moet daar rechts voor spelen. McLaren heeft van alles geprobeerd daar. Uh, Willem Jansen op die positie, Cabral op die positie, Jesse op die positie. En eventueel zelfs uh, Tadits uh, als het nodig was vanaf de rechterkant. Nu speelt uh, Tadits trouwens weer van links. Hij heeft alles geprobeerd en niets beviel hem eigenlijk. En uh, nu heeft hij maar weer eens de beurt gegeven aan Jesse om daar als rechtsbuiten opgesteld te staan. Goed, ja dan... Uh... FC Zwolle, dat hier thuis nauwelijks punten heeft gehaald. Vijf van de 19 punten slechts in deze competitie werden behaald op dit eigen kunstgras hier. Dat kan toch vrij ontspannen toeleven naar deze ontmoeting, deze topontmoeting met FC Twente. waarin. Toch het, ja, het, alle druk ligt bij Twente. En eh, niets van dat al bij FC Zwolle Gravenbeek speelt. Die eh, is in de basis gekomen in plaats van Arne Slot. De routinier begint op de bank. En nu dan een aanval met Castaño's over de linkerkant bij Twente. Die zoekt daar zijn man op en eh, brengt hem voor. Daar is daar iets gaat schieten met rechts. En die bal gaat een meter of twee naast. Tweeënhalve minuut zijn we onderweg. Zwolle Twente nog altijd 0-0. De Nederlandse judoka Kim Polling heeft de dag van haar leven. Zometeen staat ze in de finale van het Grand Slam toernooi in Parijs. Dat is een geweldig groot toernooi, zeg maar. Het wimmelden van de judoka's. Dat is zometeen. En straks nog Henk Grol in de strijd om het brons. Matthijs Westraat volgt dat voor ons allemaal, dat toernooi. Ja, mogen we praten hier over een tegenvallen voor Grol en een ontzettende meevallen voor Polling? Ja, dat mag je wel zeggen, Twan. Uh, Van Grol wordt toch altijd wel uh, traditioneel veel verwacht, ook vandaag. Uh, nou, hij maakt het deels waar, Hij uh, gaat toch wel degelijk voor een plak om het, uh, het brons, gezegd. Dat gaat gebeuren in de partij hierna. We kijken nu naar de dames die strijden om het brons in de categorie tot 78 kilogram. Daarna zal Henk Grol op de mat verschijnen. En uh, hij gaat judoën tegen een Japanner met de naam... Kuma Shiro, Yosuke Kumashiro. En die heeft hij nog niet eerder getroffen. Dat is een, een redelijk nieuwe jongen. We weten nog weinig van hem. Dus dat wordt een ja, interessante partij om te kijken hoe dat zal gaan. Maar het verhaal van de dag, inderdaad, je zei het al, is toch echt Kim Polling. We zijn verwend al jaren in die klasse min 70 bij de dames. Met Edith Bos natuurlijk, hè, die successen heeft gehaald. Uh, veel successen. Uh, en ja, haar opvolger leek altijd te gaan zijn Linda Bolder. Maar nu is daar opeens die Kim Polling. Die gekke Kim Polling die zo spectaculair kan judoën. Zij... Uh... Won vandaag van Lucie de Kos. Ja, dat is echt uniek te noemen. In uh, het hol van de Leeuw in Parijs. Tegen de Kos met Ippon winnen. De dame van wie uh, Edith Bos nog nooit wist te winnen. Bolder uh, flikte toch maar mooi eventjes. Zij schakelde haar uit. En uh, schopte het tot de finale. Uh, uh, Pauling, Kim Polling uiteraard. Die schopte het tot de finale. En in die finale neemt zij het zo dadelijk op tegen de Canadezen. Supancic. En daar is ze zeker niet kansloos. We gaan het weer hebben over het schaatsen van vandaag. Irene Wuest had een heel goed weekend. Maar Diane Valkenburg had ook een goed weekend bij die wereldbekerwedstrijd in Insel. Want achter Wuest eindigde zij zowel op de 1500 meter als op de 3 kilometer op de tweede plaats. Valkenburg richting dat WK Allround natuurlijk kijkend. Kijkt dan allereerst dan ook op dit weekend met een tevreden gevoel terug. Ja zeker. Ja, ik kwam nooit verder dan de derde plek in de World Cup. En nu twee keer twee dan één weekend. Dus uh, ja doe ik goed volgens mij. Lekker. Is fijn. Hoe kan dat eigenlijk? Uh, ja, weet ik niet. Ik ben gewoon goed in vorm. Was ik uh, begin van seizoen al hard getraind de laatste vier weken. En hadden we lekker even tijd voor het na het EK. En uh, ja, we hebben rust genomen afgelopen week om hier goed te zijn. En dat lukt dan. Dus eigenlijk gaat het gewoon uh, volgens plan. Ja, hoe komt dat? Door een goed, uh, goed programma heeft Jacques voor mij uitgedacht. En dat werkt gewoon goed. Dus dat uh, is lekker. En wat zeg je dan meer? Die tweede plek van gisteren op de 1500 meter of deze tweede plek? Uh, die tweede plek van gisteren was heel erg belangrijk, want dan, uh, ja, dan weet je gewoon dat het goed zit. Maar het is nog maar één afstand en de drie is toch altijd weer heel anders en dat die dan ook gewoon heel goed zat, geeft gewoon die extra bevestiging. En, uh... Ja, volgens mij kan ik die heel goed gebruiken richting het uh, WK. Ik had er wel vertrouwen in, hoor, dat het goed was. Maar het is altijd lekker als je dat dan bevestigd ziet in zo'n uh, zo race. Mag je dan zo simpel rekenen, als jij over dit weekend, over de 1500 en kilometer, tweede wordt achter ja, dan kun je volgende week, of word je volgende week ook tweede? Ja, we gaan er heel wat vervechten. Kijk, het gat met Iren is van dit weekend gewoon heel erg groot. En het wordt heel lastig om dat in een week te dichten. En dat zie ik niet zo snel gebeuren. Wat is er nog wel? Wat zei je? Dat plan is er wel. Oh zeker, zeker, daar gaan we heel hard voor vechten, klopt. Want je weet het nooit hoe het loopt, zeg maar. Je kunt gewoon in één keer volgende week een heel stuk beter zijn. We gaan er heel hard voor werken. Maar uh, ja, ik ga daar gewoon weer vier hele goede races rijden. Er zitten 500 bij, er zitten 5 kilometer bij. Dus het wordt een heel ander toernooi als dit weekend. Maar uh, ja, in de basis zit het goed. Dus nu uh, heel de week plat op bed en uh, kijken of we volgende week nog een stukje beter zijn. dat is de voorbereiding? Ja, vooral ja. Ik kom er ook nog een beetje uit hoor. Maar uh, ja, veel rust en nog een paar kleine dingetjes op het ijs doen. En dan uh, ja, lekker in het wedstrijdritme blijven. En uh, nou, ja, volgende week een goed toernooi eruit knallen. Volgende week een goed toernooi uitknallen, knallen, vertelde Diana Valkenburg natuurlijk aan Bert Maalderink.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 Wicked World van Laura Janssen Twente wacht nog op zijn eerste competitieoverwinning in 2013. Gaat het vandaag gebeuren in Zwolle? Pack Twente, Filip Koken. Ja, wisten we dat nu maar? Ja, in de tiende minuut is het inmiddels en uh, we hebben wat. Schamschootjes gehad, wat, wat uh, kleine spelde prikjes hier en daar, eentje van Mokhtar aan de ene kant, eentje van Castaños aan de andere kant. Maar wat vooral uh, opvalt is dat uh, Twente heel hard werkt, maar nog uh, niet bepaald een georganiseerde indruk maakt. Dat kan ook nauwelijks, want Twente speelt in alles behalve een herkenbaar elftal. Het heeft op uh, vele posities gewijzigd moeten worden. En nu dus Rosales hier bijvoorbeeld in balbezit, uh, zo rond de middellijn als rechtsback deze keer. En uh, uh, Douglas achterin in het centrum dus samenspelend met braafheid en schilder weer vanaf de linkerkant. Dat is dan de defensie nu bij, uh, uh, bij uh, Twente waar Fer nu in de punten achter speelt op het middenveld. En nu een lange paas verzend in de richting van Willem Jansen. Die bal valt dan voor de linker van Taditz en die scoort dan. Ja, ja, ja, ja. Het is uh, de elfde minuut en Twente staat op voorsprong. En eigenlijk is dit zo'n doelpunt dat spreekwoordelijk uit de lucht komt vallen. Want Twente was nauwelijks beter tot nu toe dan FC Zwolle. Maar McLaren gaat wel eventjes gerustgesteld weer zitten op de bank. Nadat hij zijn team enthousiast heeft aangemoedigd. Er komt een lange paas van ver. En als Willem Jansen dan springt, dan springt zijn man mee van Polen. En die vergeet dan zijn man, want het is daar iets. Helemaal uit het oog. Die krijgt hem lekker voor de linker. Vol op de wreef. En die schiet hem heel goed binnen. 1-0 voor Twente in de elfde minuut hier in Zwolle. Gaan we naar judo in Parijs, waar Henk Grol om het brons aan het judo is, Matthijs Westraat. Ja, inderdaad. We zijn hier bijna 50 seconden onderweg. En uh, Henk Grol gaat vol zelfvertrouwen gaat hij van start. Hij zit nu even op de knieën. Eventjes, Matthijs. Uh, de eerste straf is uitgedeeld. Die is voor de Japanner Kumashiro. Dat is degene waar hij het tegen opneemt in deze partij om het brons. Ja, lichtelijk teleurgesteld zal Grol wel zijn. Ik bedoel, hij is toch de man die gaat voor goud. Niets anders dan goud. Maar dat is al een tijdje niet meer het geval. Grol uh, die op de Olympische Spelen bronsbom, is uh, ja, eigenlijk nu op de terugweg van een blessure. Dit is een eerste echte grote test. Nu overigens de tweede straf voor de Japanners. Er staan nu twee straffen op het bord. Voorheen had dat een score betekend. Dat is niet meer. De regels zijn veranderd. Het uh, is nu zo dat het gewoon nog steeds 0-0 staat. Alleen is dit uiteraard wel in het nadeel van de Japanners. Nu de inzet van de Japanners die overgenomen leek te gaan worden door Grol. Dat gebeurt ook. Hij krijgt een yuko. Grol staat voor. Het is nu 1-0. De minimale scoren. Grol dus uh, op de terugweg van die blessure. En ja, het lijkt toch dat hij uh, in ieder geval zijn zelfvertrouwen aan het uh, terugwinnen is. Dat uh, blijkt ook wel in deze partij. Kumi is een uh, grote onbekende, zoals ik net al zei. We weten weinig van hem. Hij heeft nog weinig echt grote toernooien gejudo'd. Grol trof hem nog niet eerder. En uh, ja, hij zal dus ook een beetje af moeten tasten. Een beetje moeten kijken van wat kan ik met deze Japan hoe kan ik hem best bestrijden. Voorlopig gaat het goed. Hij staat 1-0 voor. 1-Yuko. De kleinst mogelijke score. Het voetbal van vandaag, Amsterdam dag gisteravond, lekker PSV, twee punten verspeeld. Kunnen we op één punt komen? Kon ook, maar lukte niet. Want Ajax speelde 1-1 tegen Roda Ramsey, 0-1. En echt opvallend, Deli Blind 1-1, zijn eerste doelpunt in de eredivisie. Maar toch, Ajax-Roda 1-1, Arno Vermeulen met deze man die dus zijn eerste doelpunt scoorde. Deli Blind. Deli Blind, dat moet ontzettend tegenvallen zijn thuis, gelijkspelen tegen Roda. Ja, het is uh, niet wat we verwacht natuurlijk van tevoren, maar... Uh... Ja, we moeten gewoon de kans afmaken en uh, daar komt het eigenlijk op neer. Is dat de enige reden? Nou, op het moment denk ik dat we gewoon een goede wedstrijd spelen. En, uh, ik denk de eerste een goed positie spel, we geven eigenlijk niks weg he, tot dat ene moment. En uh, ja, als je dan kijkt van kansen wij allemaal krijgen en nou, dat we eigenlijk uh, heel slordig mee omgaan. Uh, ja, zou het eigenlijk, uh, ja, zou de stand eigenlijk heel anders moeten zijn. Maar uh, ja, zonde. Het positiespel is inderdaad keurig netjes. Ik word er een beetje onrustig van. Ik denk af en toe, kom op, gooi er wat risico in... Uh, in plaats van alleen maar de bal rond spelen. Uh, is dat mijn ongeduld of ben je het een beetje met me eens? Uh, nou, je, we spelen niet zomaar om het spelen. Het is gewoon uh, om, om hen ook uh, ja, uit een positie te krijgen. En ja, dat kan soms wel eens wat langer duren dan anders. En, uh, ja, we willen graag de bal houden in onze ploeg... en niet achter de bal aanlopen. Dus uh, ja, soms zijn we wat zuinig. Maar natuurlijk op sommige momenten moet je ook een risicobal neergeven. Uh, uh, ja, ik denk... Ja, als je kijkt naar hoeveel kansen we creëren... dat we toch wel tot, uh, tot bepaalde momenten en steekballen komen. Je maakt uh, sowieso eerst al bijna de 1-0. Dat is een goede kans. Ja, ja, ja dat was, uh, had er ook, uh, is ook een grote kans geweest. En, uh, ja, daar kan ik alleen mezelf aan kijken. Daarna maak je het goed. Het wordt 0-1 uh, door de goal van Roda. En dan uh, maak je blijkbaar uh, 1-1. Je eerste eredivisie-goal, Hij is. ja, hey, maar ja... Uh, ik had liever dat twee anderen gescoord hadden en uh, dat ik hem nog niet had. En dat we gewoon hadden, maar ja. Dus, uh, ik ben er wel blij mee, dus uh, dat is mooi. Laatste fase is het echt ongelooflijk spannend. Jullie krijgen veel uh, halve kansen, maar hij wil er dan niet meer in, hè? Nee, hij wil er niet in. En, uh, ja, op dat moment denk ik dat we dan misschien juist wel uh, de bal even erin moeten pompen. En uh, ja, dan wat minder uh, rond moeten spelen. Maar dat zit misschien uh, toch niet echt in ons. We hebben ook niet heel veel lengte uh, voorin. Uiteindelijk misschien wel met Siegtersson, maar... Um, ja, al met al is dat uh, iets waar we misschien aan, voor de komende wedstrijden aan kunnen denken. Jullie trainer van de Boer had gezegd, ja, drie wedstrijden, als je naar het programma kijkt, dat moet er gewoon, wil je kampioen worden, negen punten worden. Je bent er nu al twee kwijt. Ja, nou ja, we zijn goed in achtervolgen, dus we uh, doen nog steeds mee. We doen nog steeds mee, zegt Delibint. Drie punten dus achter PSV gelijk met Feyenoord. We gaan weer even naar judo, Matthijs Westraat. Hij lag een beetje op koers voor ons gevoel, maar is dat ook zo? Het gaat over Henk Grol. Ja, sterker nog, hij is klaar. Uh, binnen twee minuten was het gebeurd. Henk Grol wint, wint hier brons. En uh, ja, het was eigenlijk een formaliteit hoor. Niet meer dan dat. Hij heeft amper tegenstand gehad van de Japanner. De partij was voor hem. Uh, zo begon het en zo eindigt het. Een, uh, ja, iets wat leek op een beenworp en een heupworp. Het zat er een beetje tussenin. Uh, ja, volop. De Japaner en uh, geen schijn van kans. Henk Grol hier op het Tournoi de Paris. Hij wint keurig brons. En uh, ja, euforisch was hij niet, maar hij zal toch tevreden zijn. Nou, Win het voetbal. Twente zo'n matige start na de winter. Maar als ze winnen, Filip kokers staan ze gewoon tweede op twee punten van PSV. Ja, dan gaan ze zomaar over Ajax heen. Dat, uh, ja, je kan de Twente-supporters geen groter plezier doen dan dat, uh, denk ik. Maar Twente staat uh, sinds die 1-0 wel redelijk onder druk. Er zijn wat uh, kansjes geweest voor Zwolle. Nu een hoekschop waar uh, de doelman niet lekker uitkomt. En dan een appel is voor Hens. En ik denk dat dat appel gerechtvaardigd is. Ik zag hem toch op de arm terechtkomen van uh, Douglas. Maar als Van Siegen de scheidsrechter daarvoor niet fluit... is Twente weer weg aan de rechterkant. En... Uh, kan Gutierrez daar weer opkomen? Maar die kan ook niet bij de bal. En wordt er weer weggewerkt door Zwolle. Waar William Pluim, de centrale middenvelder, daar de bal opvangt. En weer het spel kan gaan verdelen. Zwolle zoekt altijd voor een voetballende oplossing. Ook nu, nu ze achter staan. En daar hebben ze al wat kansjes mee gecreëerd. De beste kans was nog voor Jesper Dros. Die kon schieten vanaf 16 meter exact. En nu dan gravenweek vanaf de rechterkant. De voor Benson Een goede kopbal van Benson En die wordt uit de hoek gehaald door Michailov. Een uiterste krachtsinspanning van de doelman van Twente. voorkomt hier de 1-1. Zwolle is beter, maar staat wel achter tegen Twente. Door het doelpunt van Tadic in de 11e minuut. Zet hij ook in Rotterdam gevolgd zal worden. Want Feyenoord heeft een goed weekend tot nu toe. PSV en Ajax verspeelden dus punten. Feyenoord won zelf de op papier lastige thuiswedstrijd tegen AZ. 3-1 werd het. Boëtius 1-0. Mooie goal. Berends met een beetje geluk. 1-1. Klaasie 2-1. En Vilena 3-1. Allemaal nadat er rood was gegeven voor viergever van AZ. Teleurstelling dus allemaal bij AZ. Dat in de onderste regionen blijft bivakeren. Bijvoorbeeld maar een puntje staat boven RKC en Heerenveen en dergelijke. En uh, die hebben wel een international... Adam her en die praat met Joep Schreuder. Wat vond je van deze wedstrijd? Wat ik ervan vond, ja, we begonnen goed aan de wedstrijd. Uh, omdat we begonnen met voetballen en uh, dan maak je het fijn wat moeilijk. En na uh, ja, 20 minuten voetballen, en dan uh, ja, geef je het eigenlijk uit de handen. Dan blijf je niet meer voetballen. Dan krijg je meer vertrouwen en het gevoel dat ze ja, iets te winnen valt. En dan, uh, ja, dan ja, krijgt ze een kans, maakt ze een goal uit. En dan, uh, ja, tweede helft, ja, begin je eigenlijk gewoon... en dan maak je de 1-1 en dan krijg je een rode kaart. Ja. En dat, ik denk dat de, die rode kaart het uh, hele wedstrijd heeft verpest. Alleen, het, ja, het zou misschien een rode kaart kunnen zijn. Alleen, ik denk, als je naar de wedstrijd kijkt, dat het uh, ja, gewoon een gele kaart was. Want er zijn vaak uh, een uh, ergere overtreding geweest. Er gebeurde ook daar iets voor, hè? Met Elthidor en Matthijs, een akkefietje. De Kuip is rustig. En daarna speel je eigenlijk niet alleen tegen Feyenoord... maar ook tegen de entourage. Ben je dat met me eens? Ja, ik vind uh, dat Feyenoord gewoon een, uh, ja, goede supporters hebt. En dan als, als gaan ze er ook achter staan. En dan zie je het, uh, ja, dat uh, ja, misschien de scheids en dan een andere beslissing neemt dan hij eigenlijk in, uh, in gedachten had. En uh, ja, met het ook uh, met uh, Joris Matthijs En uh, altijd door zie je ook dat, uh, ja, dat de wedstrijd dan verandert omdat het alleen maar erger wordt met tackelen en alles. En ja, uh, ik denk ook dat je hem gewoon kan geven. Alleen ik vind dat als je naar de wedstrijd kijkt dat je hem gewoon uh, gele kaart moet geven. Verlies je nou van Bas herzegovina Nee, dat zeg ik niet. Uh, we kunnen niet naar de scheids gaan kijken. Want uh, we hebben het zelf allemaal gedaan. Alleen ik denk dat uh, dat wel een uh, cruciale, ja, uh, cruciale fout zou uh, kunnen gemaakt zijn. Want als je met uh, elf man verder was gegaan, zou het misschien anders lopen. Want je stond gewoon 1-1. En uh, krijg je nu een rode kaart en dan uh, speel je met tien man. En dan ja, met klas van Feyenoord uh, ja, dan maken ze het gewoon mooi, goed af. Week van uiterst, hè, Oranje. Ging hartstikke goed, veel kritieken, goede kritiek op gehad. En dan dit, ja, dat is dan weer andere koek. Ja, je hebt uh, ja, mooie verhalen gehoord en uh, het ging goed. En uh, ik ben er ook tevreden over. Maar ik denk dat we de eerste kwartier of 20 minuten ook hebben laten zien dat we gewoon goed kunnen voetballen. Nou, alleen, dan stop je en dan maken we het af, ja. Enough is enough And if you don't pay attention You get what you deserve Ready to do Robert Gray Band was dat. Een uh, vrij recente plaat. Uh, zoals in Timmerland komt hier uh, opgewonden binnenrennen, want hij zegt, <laughs> ik heb een Shorttrack verhaal, dat is uh, bijzonder. Uh, want je hoeft niet met short track altijd uh, als je wint het hard gereden te hebben. Nee, de sterkste wint niet altijd bij short track. nee, Vraag maar Steven Stephen Bradbury, uh, de Australië. Ja. Die won ooit goud, omdat al zijn concurrenten onderuit gingen. Dat was in Salt Lake City. Uh, het draaide dit weekend wat dat betreft om geluk hebben om de Nederlandse vrouwen. Die stonden in de stand om de wereldbeker voor dit weekend op de negende plaats. En wil je naar het weekend Gaan moet je bij de top 7 staan. Kwam er in het kort op neer dat Nederland Amerika voorbij moest in de wereldbekerstand. Gisteren had Nederland het geluk dat, ze, uh, dat Amerika werd gediskwalificeerd in de halve finale, viel daardoor dus weg. Het tweede geluk was gisteren dat Rusland, een van de tegenstanders van Nederland, onderuit ging in de halve finale. Nederland werd daardoor tweede in de halve finale. Een straatlengte achter Korea, maar gaat wel dus naar de finale toe. Uh, die finale is zojuist gereden. Nederland was eigenlijk kansloos, werd er Keihard afgereden door Korea, China en Canada. Maar wat gebeurt er vervolgens? Uh, China en Canada gaan onderuit. Dat zijn de nummers 1 en 2 ja. van de vorige spelen in Vancouver. En Korea wint, maar wordt gedisqualificeerd. Krijgt een penalty vanwege een uh, verkeerde inhaalmanoeuvre En dus was de verbazing alom, ook bij uh, de vier uh, Nederlandse vrouwen. Want zij worden tot winnaar uitgeroepen. En dat is uh, goed genoeg om dus alsnog naar het uh, wereldkampioenschap uh, te mogen... Een bijzonder verhaal is het wel. En die penalty nog even, dat is dan voor een, een, voor een, niet, verkeerde, een verkeerde wissel? Ja, een verkeerde, een, verkeerde Ja, inhaal ja, inhaal ja verkeerde inhaalmanoeuvre. Inhaal dus Nederland wint daardoor. De relay bij de vrouwen in het seizoen dat Anita van Doren stopte... waardoor er toch veel kwaliteit verloren ging bij die relayploeg. Maar dit is een, een grote opsteker. De relayman hebben ook gereden. Die worden tweede, deden het goed, worden tweede achter Korea. Korea, een van de toonaangevende landen. In ons werd vandaag nog derde op de 500 meter. Die bleef gewoon staan. En dat was dus een individuele medaille voor hem. Het is uh, helder, maar uh, de punten zijn binnen, om het ja, dat maar zo ik. te zeggen. daar gaat het vaak vanzijde. om. Ga eens even naar een sport waar het sowieso altijd om de punten gaat. Pek Zwolle, Twente, Filip Koken. Ja, het gaat nu zeker om de punten. Een van Michailov eh, namens Twente, waar ver verlengd En Tarits heeft de bal. En Van Polen zijn een blijft staan. Die claimt dat hij in het gezicht is geraakt. En dan maakt Lachman er maar een uh, corner van. Eindelijk kan Twente weer eens een keertje uitbreken. Dat doet het ongeveer na uh, 25 minuten. Na een periode van ik denk een minuut of uh, 10, 15... waarin Zwolle veel meer kansen kreeg, zeer dreigend was. En de beste kans uh, was uh, drie minuten geleden. Toen Benson een bal helemaal klaarlegde voor uh, Gravenbeek... die van een, een meter of 6, 7 kon uithalen. Maar met zijn voet onder de bal kwam hem totaal verkeerd raakte en bijna het stadion uitjoeg. Waar uh, een doelpuntmaker beslist simpeler was geweest. Nu de corner van Tadić en die bal... Draait er gevaarlijk in, maar kan nu worden verwerkt. Hoewel Jesse vangt hem nog op van Polen. En daar komt de volgende voorzet aan. Vanaf de linkerkant door Tadis. Daar komt de voorzet. En die wordt weer goed verwerkt daardoor Joost Broersen. Het is 1-0 voor Twente in de 26e minuut hier in Zwolle. En dat blijven we natuurlijk volgen. Twente op voorsprong daar in Zwolle. Eerder op de middag. Het begon allemaal in Utrecht. Om half 1 Utrecht NEC 0-3. En daarna ging het door in Rotterdam en Amsterdam. Feyenoord won met 3-1 thuis van AZ. En Ajax speelde twee punten. Speelde 1-1 thuis tegen Roda JC. Gaat Twente op weg naar de Tweede plaats. Je kunt het allemaal horen in het vierde en laatste uur van Langs de Lijn. En langs de lijn. Op één. Winnen. Wereldrecord. Olympisch record. Verliezen. Verliezen. Oh, oh, oh. Wat een ellende. Wat een ellende. Verliezen.